Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. We raken vaker besmet op feestjes. De GGD's in Gelderland trekken aan de pijl. Ze zien dat er weer meer wordt gefeest op Koningsdag en Bevrijdingsdag bijvoorbeeld, maar ook op de terrassen. Een GGD-arts noemt dat leuk voor de mensen die feesten, maar ook leuk voor corona. Buiten draag je het virus minder makkelijk over, maar je bent nog steeds besmettelijk. Zeker als je je na een drankje niet meer aan de anderhalve meter houdt, heb je zo corona te pakken. De deze waarschuwen dat we moeten blijven oppassen. Een schietpartij op een school in Rusland. In de stad Kazan zijn minstens negen doden gevallen. Een docent en acht leerlingen. Volgens Russische media zijn er mogelijk twee schutters... van wie er één is opgepakt. De tweede is mogelijk nog in het schoolgebouw. De gemeente Den Haag onderzoekt of er op het strand... speciale gebieden kunnen komen voor zwemmers, surfers en andere watersporters. Plekken waar misschien minder gevaarlijke stromingen staan. Precies een jaar geleden kwamen vijf ervaren surfers om bij Den Haag... door sterke stroming en een dikke laag schuim. Steeds meer scholieren kiezen voor het vak Chinees. Toen dat vak tien jaar geleden begon, deden twintig scholieren schoolexamen. Dit jaar zijn het er 264. Ishani volgt het vak ook. Ni hao, wo jauw Ishani. Wo shi se sui. Hoi, ik ben Ishani. Ik ben 14 jaar oud. Ik zit in de tweede... En volgt Chinees. Ze vindt het leuk om iets over de Chinese cultuur te leren. En de taal is ook best handig. Dus als ik zelf mijn diploma heb gehaald en Chinees kan spreken... dan kan ik met ongeveer 1 vijfde van de wereldbevolking praten. En dat lijkt me heel cool en tof om te kunnen doen. Het weer in het oosten veel wolken met soms wat regen. Het Westen heeft eerst zon, maar daar kan het later vandaag ineens keihard plensen. Het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A4 bij Schiphol veroorzaken Fiede vanuit Den Haag tussen Roedevarensveen en Hoofddorp 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daardoor loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knoop en staat 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Still standing between two football fields with the names of the men killed on the battlefields. They were sent forward, keepers and backs. They thought they would win. It's a family tradition to play in. Balti, I've never I used number tall Still, feet kick the to ball cry, flat feet, and my these are weak. They all thought it was time to start my chain.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 wat andere eh, versie van deze kant-nog-wals-show. Want de heren zijn er niet uh, we, we maken er iets uh, serieuzer uh, werk van. Ja, Het leuke is, ze zijn ooit uh, met z'n drieën begonnen. Toen kwam ik erbij en uh, zijn we met z'n vieren. En het, uh, het is toch een beetje raar dat ineens uh, ze alle drie uh, niet kunnen. Um, ja, Dan moet ik er even uitleggen dat Ger, die uh, heeft uh, vorige week uh, zijn broer verloren. En daar zitten dus nog uh, ja, uh, persoonlijke kanten aan. En dat is vandaag, uh, is dat uh, zover. Dus Ger is er uh, vanwege die omstandigheden er niet bij. Uh, Frank is op vakantie. En Tino heeft ook nog iets uh, bezigheden buiten huis. En vandaar, je hoort hem al een beetje kraken aan de microfoon. Hebben we een gast uitgenodigd. En dat is Hans Botman. Normaal gesproken horen we hem altijd om half elf. ochtends En uh, ja Hans, uh, we gaan het even twee uur hebben over wat jij allemaal gedaan hebt. Ja, goedemorgen. Oh, ja, goedemorgen Ja, ja, ja. ja, ja, zeker. ja uh, het eerste nummer uh, waar we mee begonnen... dat uh, maakt dan eigenlijk ook al iets uh, nostalgisch los, denk ik eerlijk gezegd. Want uh, JOSD is deze van de Nits. Uh, ja. Jos, een illustre uh, voetbalclub in de Watergrausmeer. Uh, Rines Michels is er geloof ik zelfs speler geweest. Ja. En ja. Uh, ja, jij, jij bent uh, ooit begonnen bij een voetbalclub. Ja, dat was uh, TZB. Hè? De, voetbalclub in en kennen in mijn weg. En, uh, ja, ik kwam hier wonen in 1964. En ik werd uh, door Peter Kramer, de huidige fractievoorzitter van de OPCZ... erop geattendeerd. Dus een leuke club was daar, uh, TZB. En dan vroeg we lid wilden worden. Ik dacht, nou, dat lijkt me, wel, uh, lijkt me wel grappig. Dus dat ja. heb ik gedaan. En ik heb vervolgens uh, 10, 15 jaar een hele leuke tijd gehad daar. Ja. Um, uh, 10, 15 jaar. Maar zitten er ook nog uh, hilarische momenten in uh, geweest uh, dat je daar uh, rondliep als redacteur van TZB? Nou ja, het TZB-nieuws werd op uh, dinsdag gedrukt hè, in, ja. uh, uh, naast de katholieke kerk daar, de, de Krocht. En uh, ja, daar, daar waren we met een man of team bezig met, met grote stencilapparaten en in elkaar nieten. En het moest naar de post en weet je, Dat gebeurde dus elke week. Ja. En wie er onder andere aan meewerkte was Mathieu Krabbe dan, mm -hmm. de, hij, is nu, hij, hij was toen penningmeester van TCB en hij is nu nog penningmeester van de genootschap. He. Dus die mm -hmm. duurde het ook al uh, ruim 50 jaar, zeg maar. Ja. Dus, uh, en dat was al een leuke tijd. Uh, altijd dinsdagavond met de groep. En, uh, ja, ik heb met TCB natuurlijk heel veel ik heb gespeeld. En ik heb, uh... Zelf ook gevoetbald, uh, Doe je? Zelf ook gevoetbald. Ja, zelf, ik stond op doel, ja. ja ik stond het doel? Met... doel? de hey, op hij je, een uh, keeper. En, uh, nou ja, met mijn postuur uh, uh, was het toch lastig voor de tegenstander om die ballen erin te krijgen. Nou ja, nee, veel mee. Maar, uh, ja, leuke tijd meegemaakt met Kees Molenaar, Ed Keur. Uh, al die gasten die, die daar uh, gevoetbald hebben. En, ja, uh, ik moet zeggen, het was gewoon een hele gezellige club, weet je wel. Ik bedoel. Uh, uh, altijd na de wedstrijden even we, we blijven zitten. Een biertje, een uh, drankje. Uh, ja, dat was altijd uh, gewoon. Op zondag ook altijd gezellig met het eerste. Ja. Nooit hoog, hoog voetbal hè? Uh, nooit. Hoger dan de tweede klasse de AVB, de Aners voetbalbond. Mm -hmm. Maar het was wel een hele gezellige club. Je ja. moet even één ding doen. Uh, even die koptelefoon uh, die er voor je ligt. Ja. Even eruit uh, halen. Want uh, ik denk dat hij dat ja, een beetje ja. aan het rondzingen is. Want ik denk van ja. Hoe komt de goede eruit? Halen. Ja, moet je de, uh, waar de waar de koptelefoon in zit. Want, ja. ja, nou kijk, dan is het ja, rondzingen. Uh, ja, dat uh, rondzingen inderdaad. is dan ook weg. Want, uh, want ik denk, uh, nou je zit misschien de koptelefoon op, maar dat, ja. uh, dat doe je dus niet. Maar goed, het ja. geeft niet. Um, dat is een beetje uh, de, de eerste schrijver die je gezet nou hebt. Ja, dat uh, was uh, omdat ik uh, schreef voor het, uh, voor het krantje. Uh -huh. het krantje zoals wij dat noemden: B-nieuws. Ik maakte verslagen en. Uh, er werkte ook iemand, Tom van Niekerk, dat was een Haarlemmer... en die werkte ook bij... tenminste, die deed ook mee in de redactie. Mm -hmm. En die vroeg mij op een gegeven moment... zou ik het niet leuk vinden om, uh, om wat amateurverbod te doen... voor, voor het Haarlemse Dat deed hij ook. Ja. Ik zei, nou, dat lijkt me wel aardig. Dus ik uh, naar, de genemde oude, nee, naar de grote houtstraat, waar het Haarlemse ja. toen nog zat. Ja. Gesprek gehad en... Uh, ja, toen kon ik beginnen als zeg maar, medewerker amateurvoetbal. Dus voorbeschouwingen maken op maandag, op zondagavond. al die klusbellen en ja. Uh, toestanden. Ja, dat ging, dat ging redelijk. Ik stond nog op school. En uh, nou ja, voordat ik het wist, vroegen ze me of ik uh, in vaste dienst wilde komen. En dat was in uh, nou ja, 76, denk ik. Ja, ja 76. Ja. En, uh, Heb je altijd iets met uh, dat uh, voetballen gehad of niet? Ja, ik heb, ja ik, ik heb voetbal. Ja, natuurlijk uh, is de grootste sport ter wereld. Dus wat mooi natuurlijk. Hè? Ja. En ik ging de, daarna ging ik naar Telstar en Haarlem. En dat was natuurlijk ook wel een mooie tijd. Uh -huh. En uh, nou, later bij het AD heb ik ook nog redelijk wat voetbal gedaan. Uh -huh. Ja, ja. ja. Um, dat is een beetje uh, de aanvang van het uh, verhaal uh, hoe jij dus eigenlijk uh, bent gaan schrijven uh, voor. Ja. Diverse uh, media eigenlijk. Ja, inderdaad, ja. Nou ja, bij het Haan of Stappen heb ik anderhalf bijna twee jaar gezeten. Hmm. en uh, Kijk, je komt er een hoop mensen tegen. Je gaat, je gaat mee naar de wedstrijden van, van Feyenoord en dan moet je de kleedkamerstuk maken. Hmm. En dan ging je daarna nog wel eens wat drinken in Amsterdam. Zo, ja. zo leer je gasten kennen natuurlijk. Ja. En um, ja, eigenlijk via Via ben ik bij, bij, het, bij het algemeen opval gekomen. Hmm. Ik hoorde dat daar een, een vacature was. En uh, ik heb een gesprek gehad en ik werd eigenlijk meteen aangenomen. En ja, dat, dat, dat, was, dat ging zo in die tijd. En ja. uh, tegenwoordig moet je een postdoctorale opleiding hebben op, ja. Uh, ja. of een school voor de journalistiek. Maar toen ging het allemaal via-via. En uh, ja, ik had massa dat ik toen in 1978 bij het AD kon beginnen, zeg maar. Hmm. Ze vonden het niet leuk op het Haarhofstag. Want ja, ze hadden mij natuurlijk een beetje opgeleid. Hmm. Ja, binnen anderhalf twee jaar weer weg, weet je wel. En ja. uh, dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Maar ja. ja, ik zag het als een, als een, als een mooie, mooie kans om uh, bij, bij een landelijke krant te komen. Ja. Dus uh, ja. Uh, was dat altijd een beetje dan toch het doel geweest? Of, uh, no, nee, nou, ik denk daar niet erg, echt erg over na. Ik bedoel, uh, ik heb uh, op de mea ogen gezeten. Ik heb daar uh, recht, uh, de rechterkant gedaan. Uh, ja, dat stage, hetzelfde wat ik gedaan heb. Ik heb een stage gelopen <laughs> ja. bij een, een deurwaarde maandenlang. Ja, en, en toen wist ik al, ja, de deurwaarde word ik niet. Dat vond, dat, dat vond ik helemaal niet. <laughs> ja. Maar. Uh, ja, dus ik had eigenlijk een hele andere kant. Maar ja, maar Nederlands was altijd wel uh, een vak wat, wat mij wel lag. En uh, ik kon redelijk uh, makkelijk schrijven. En dat is wel handig natuurlijk als je de journalistiek in wil. Ja, want uh, dat is toch wel een leuk puntje wat je aanroept. Nederlands, uh, had je een goede Nederlands, een leraar Nederlands die, uh, ja, die, dat, ja, uh, die dat wel in je ja, zag zitten? ook op de, op de MEO. Gerard Bes uh, was een goede Nederlandse leraar. Uh, onder de namen ken ik eigenlijk niet meer, maar ja... Ik had uh, uh, voor bepaalde vakken. Dus, dus Nederlands, dat ik uh, haalde, ik tiende en zo, weet je wel. Dus dat. Ja, ik, ik was gewoon. Het ging heel lekker met die, die Nederlandse taal. Geen ja. enkel probleem. Ja. ja. Uh, nou goed, dat, dat, uh, dat is even zo'n beetje. Ja, Nederlands, dat heb je wel nodig om. Nou ja, dat is erg handig als je in de journalistiek wil. Dat ja. je in ieder geval goed, goed <laughs> Nederlands kunt ja. schrijven. en uh, Ja, dat is. Ja, dat, en, en dat, ging, dat ging heel makkelijk allemaal, ja. Mm -hmm. uh, zullen we dan even een stuk uh, muziek nou, lijk, gaan draaien? Lijk, want, ik ben, ben ik want, wa, komen. Ja, want uh, jij kwam ermee. Bruce Springsteen kan Ja, toch kom... wel een uh, grote, grote held van me, hoor. Ja. Ik heb uh, veel uh, uh, live concerten gezien. En uh, ja, het is gewoon een uh, prachtig artiest. Je bent niet de enige, hè? Nee, nee, nee, de enige standwoorder die van Bruce Springsteen houdt. Nee, klopt, nee. Maarten Koper, de bekende fysiotherapeut. Die is ook een enorme fan van Bruce. Dus als ik het tegenkom, dan hebben we het eigenlijk altijd, altijd even over. Altijd Bruce even over broers, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, nou goed. Over Maarten die komt straks uh, natuurlijk nog uh, in het verhaal nog even voor, want ja, uh, je ja. bent uh, de wereld over geweest. Ja. Nou, hier is Iridi tijdens In the Dark. I TV Ik zit nog even een uh, stuk gevulde koeken uh, weg. Ja. Ze zijn niet vierkant in ieder geval. Hey, want als ik te uh, veel met mijn mond uh, zit uh, te praten, dan krijg ik ook mijn sonamide. ja Ik ben zes zaken afgegaan om die vierkanten te vinden. <laughs> ik kon ze ja, niet, niet vinden. Ja, dat hebben ze hier uh, heel vaak genoemd. Vierkante gevulde koeken, dat is eigenlijk niet echt helemaal. Uh, dat, waren de, dat was het eerste wat we hebben ge, ge, besproken eigenlijk. Het, de de aanzet tot de journalistieke carrière. Uh, want ja, je, wat, wat dat gaat, uh, heb je wel het uh, nodige uh, meegemaakt. Want uh, je zegt het al, hè? 78, de overstap naar het algemeen Dagblad. Ja. Uh, was dat een beetje hetzelfde eigenlijk van wat je deed bij het Haarlem -dagblad? Nou ja, kijk, Haarlem is natuurlijk een regionale krant. Hè? Mm. Je kwam niet veel verder dan, dan Haarlem en Telstra. Dat was het hoogst haalbare. Ja. En dan kom je bij een landelijke krant en daar kan eigenlijk alles. Hè? Ja. Ik bedoel, alles werd gevolgd: uh, uh, voetballen, Europa, Europa Cup en alles en weet ik het allemaal. En Olympische Spelen en noem maar op. Mm -hmm. En bij het Hanenstapel zaten ze wel bij de GPD, de geassocieerde persdienst, toen. Ja. En uh, daar werden ook wel journalisten van regionale kranten uit voor uitgenodigd. Maar ja, bij, bij, bij een algemeen dag heb je natuurlijk veel meer kansen daarvoor. Hè? Ja. Dus uh, ja, ik zat nog uh, maar twee jaar bij, uh, bij het AD. En toen uh, kon ik al mee naar de Olympische Spelen van Moskou in 1980. Ja. En uh, helaas uh, die, uh, werd die geboikeld he, door de westerse landen. Ja. Door die inval van uh, de Russen in Afghanistan. Mm -hmm. En toen uh, werd uh, onze equipe eigenlijk uh, ingekrompen. In, in ja. En de jongste, uh, ja, dat was ik toen, he, niet voor te stellen meer... maar toen was ik de jongste, ja. die viel af. En dat, ja, Jammer was dat, maar goed... Uh, ik heb er in, uh, nog vier meegemaakt uh, daarna. Uh, ja, uh, ja uh, Prachtig, in, in uh, 1984. Uh, Los Angeles, ja. uh, schitterende Olympische Spelen. Uh, Seoul, daar deden de Oosterse, ja. uh, dus de, de Russen weer ja, niet aan was, mee. En, uh... Uh, dat was een minder grote boycott dan uh, zeg maar de vier jaar ervoor. Ja. En uh, dus, uh, ja, de Amerikanen natuurlijk, hè, die, die, die, die, die wonnen daar heel veel. Ja. Om, ook omdat die Russen inderdaad niet waren. Maar, ja, het was een prachtige Olympische Spelen. En, uh, uh, het was ook de eerste keer trouwens dat we daar met computers hebben gewerkt hè, in 1984. In 1984, ja. ja. We, gingen, we hadden daarmee die, die kleine tendies, die, dat waren die computertjes met een heel klein schermpje. Mm -hmm. En dan zag je drie regels met grote letters. Dus daar moest je je verhaal in doen. En dan had je een, een apparaat bij je waar een telefoon in kon worden geklonken, zeg maar. En dan... Ja. Uh, moest je bepaalde handelingen verrichten en dan als je dan uh, als je dat hoorde dan uh, <laughs> dat was het goed. ging het verhaal die, oh, <laughs> ja. geweldig. Ja, ja. Nou, dat werkte op zich goed, maar uh, ja, dat is ook alweer uh, 37 jaar geleden. Dit is ja. dus geschreven naar uh, digitale tijd ben ik, zeg maar. Ja, um, want heel primitief. Was jij eigenlijk goed uh, een beetje thuis G met, nou, met, met die uh, dingen, of niet? Uh, voordat we heen gingen, kregen we natuurlijk daar lessen allemaal in. Dus mm. uh, je wist wel wat je, wat, wat je te wachten stond natuurlijk. En mm. ja, de Master was in Amerika, waren die telefoonverbindingen natuurlijk heel goed. Uh, dus je kon uh, heel makkelijk, ook aan de, de hoek van de straat, met een goede... Uh, bij de telefooncel kon je dat verhaal ook doorsturen, zeg maar. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk anders dan dat je in, uh, in Oost-Europa ergens uh, op een tribune zit waar, waar een krakkemikkige telefoonlijn is. <laughs> ja, dat, want die, die Amerikanen dus uh, wel goed voor elkaar. Hè? Ja, die hadden het uh, goed voor elkaar absoluut. Huh? Ja. Nee, het was wel een prima georganiseerde Olympische Spelen. En, uh, ja, met veel toeters en bellen eraan, weet je wel. En, uh, ja, echt Amerikaans, hè? Ja, echt Amerikanen. Ja, ik weet niet of je nog kunt herinneren. Mm. Die, die, die, uh, wat was het De sluitingsceremonie volgens ja, mij. Ja, met, met Lionel, uh, Ritchie, uh, Lionel Richie. Lionel inderdaad. Uh, ja. en, uh, met al die piano's die op een gegeven moment opkwamen. Mm. En die kwamen uit een bepaalde... Ja, dat was, dat was uh, heel apart. dat was zo'n ruimtemannetje, zeg maar. Hè, yeah. uh, in een ruimtepak. En dan yeah. zag je opeens in de lucht gaan Met yeah. die dingen op zijn rug. En... Yeah. Uh, ja, je, je, moest, je, je kon overal kijken en er gebeurde al wat, weet je ja, wel. En, uh, ja, die Amerikanen zijn uh, volledig gestoord. Maar het was wel helemaal. Het was wel, uh, helemaal, uh, het was wel uh, goed georganiseerd. Uh, ja, moet je even over die spelen. Um, wat, wat, wat, welke sporten heb jij daar. Uh, nou, gedaan? ik heb uh, uh, niet. Uh, die spelen heb ik niet zozeer uh, bepaalde sporten gedaan. Ik deed meer de randverhalen. Ja. Ik ging bijvoorbeeld naar een, uh, een bejaardentehuis. voor uh, B-acteurs, hmm. die ook uh, in Hollywood hadden. Uh, in films hadden opgetreden. Ja. En daar ben ik toen een keer heen geweest... en, en kijken hoe zij de Olympische dus, Spelen nee. Nou, Het interesseerde ze dus helemaal niks. Nee. Maar wel hele mooie verhalen daar ja. weggehaald. En, uh, ja, ik, ik, ik ging mee bijvoorbeeld naar... Uh, naar uh, Atlantiek, de, de Marathon voor Vrouwen. Dat kan ik me goed herinneren... En, uh, uh, de, de atletiek verslaggever van ons... Ja, die concentreerde zich natuurlijk op de nummer 1... en ik moest dan uh, uh, de Nederlandse volgen. Die, die, die, die, uh, die viel uit. Mm -hmm. Maar wat gebeurde er? Uh, dat kun je misschien ook nog wel herinneren. Die Noorse, ik, ik, de naam is me even ontschoten... maar die kwam uh, zwalkend over, over de finish. Ik weet niet of je dat, ja, dat is. Was die, dus, die uh, marathon, Ja, die marathon. ja, ja, ja. 36.000 keer haalt hier in Nederland. Maar ja. ja, wij wisten van helemaal niks. Wij, ja. wij waren al naar... Uh, het huis gegaan, die verhalen tikken en zo. En, mm -hmm. uh, nou, die verhalen doorgestuurd. En uh, toen vroegen ze: van... Uh, uh, nou, waar blijft het verhaal over? Over die, Noorse die, die, uh, over die <laughs> Noorse die bijna dood over die Noorse die bijna dood over die files, maar wij wisten van allemaal niets. <laughs> dus, uh, en dat gebeurde trouwens vier jaar later. Is de Joel hetzelfde met Ben Johnson, de ja. dopingaffaire. Weet ja. je nog? Ja. En, uh, ja. Ja, dat gebeurde s'avonds laat en wij lagen te slapen en we werden s'nachts gebeld door de redactie. Want hier was het natuurlijk overdag. Ja. Van weten jullie dat die Ben Johnson, die is al naar het vliegveld toe met doping. En, nou ja, we hebben het ook voor niks, maar ja. goed dat zit daar, in, uh, uh, maar in Nederland op tv en ja. alle persbureaus heb je een veel beter overzicht ja. dan dat je daar ja. zit natuurlijk. Ja. ja, dat, dat dat nou, het, um, dit, het, het probleem eigenlijk met nieuws is als op het moment dat je het uh, schrijft en plaatst. is het eigenlijk alweer oud of achterhaald. Nou, Zeker ja, in die achter, periode, denk ik. inderdaad. Ja. En uh, ja, er gebeuren natuurlijk daarna ook van allerlei dingen. Uh, uh, terwijl jij alweer met iets anders bezig bent. En ja, op de redactie in, in, in Nederland uh, krijgen ze dus het hele, hele plaatje te zien, zeg maar. En uh, ja, als je ter plekke bent en je bent met één onderwerp bezig. Ja. dan is het heel moeilijk om. Uh, om ook te zien wat er verder nog gebeurt. Dus ja. dus, maar, maar daarom is het belangrijk dat, dat ze je ook aansturen. Hè. Mm. Van, uh, uh, nou, ga daarin of maak daar een verhaal over. Ja, dus dat gebeurt natuurlijk ook wel. Mm. Um, wordt weer even tijd voor een uh, stuk ja, muziek. Ja, um, nu, nog niet uh, iets uh, wat, wat jij, uh, maar wat wij eigenlijk allemaal wel, uh, wel prettig vinden om naar te luisteren. iets van Fleetwood Mac. Oh, kan, je, kan dat ook een ja, goedkeuring? Ja, ja, ja, ja, absoluut, ja. ja, ja. De nummer Nummerheid, uh, Rhiannon. Mm. wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is mijn aankomst aankondiging. Ja, de normaal gesproken ja. wel, uh, ja, ja, ja. Fleetwood Mac met ja. ja, Want uh, we staan er toch, uh, want uh, jij ja, hebt natuurlijk ook met de scheefhoog afgelopen weekend zitten kijken. Nou, niet met de scheefhoog, oog, met twee hele grote ogen. Ja. Nee, dit was natuurlijk uh, uh, erg spannend, heel hm. kruis zeggen en, uh, uh, net niet die, die kwalificatie. En uh, toen was uh, Hamilton ook al ietsje beter, zeg maar. Mm -hmm. Nou dan, dan krijg je de race. En dan maakt hij een geweldige move in de eerste bocht. He, hij rende gewoon veel later. En, ja, het ja, was natuurlijk een, een wereldactie van hem: van Max Verstappen. En, ja. Ja, dan, dan uh, is het is erg het ja, Eigenlijk had vijf, zes seconden. Het is ja. jammer dat toen die, die, dat, on, dat ongeluk gebeurde met, met, met die, met die uh, pacecar in de baan. En daardoor vloor hij ook, omdat uh, Hamilton weer terug kon komen. En, ja, en toen zag je eigenlijk dat die, dat die Mercedes van Hamilton toch uh, iets sterker is dan de Red Bull van Verstappen. Dus, ik denk dat het een... een, een ze, of ze moeten weer een, een bepaalde upgrade krijgen... die, die dat Red Bull. Mm -hmm. Maar anders wordt het toch een lastig verhaal. Hij zal altijd in de buurt blijven. Mm -hmm. afstand Maar ik denk dat als het, als het zo doorgaat... het net niet redden. En dat nee. zou jammer zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, dat zou zonde zijn. Uh, had je, heb je ook het idee dat, uh, dat het dan... dit jaar zou moeten gebeuren, denk je? Voor het verstoppen? Ja? Nou, nee. Waarom, waarom zou het? Ik bedoel, hij is 22 en... Uh, uh. Die Hamilton zal toch een keer stoppen, neem ik aan. Ja. En, uh, nee, want hij wordt ooit wereldkampioen. Als het dit jaar niet is, dan wordt het toch een ander jaar. Dat is geen enkel geen probleem, denk ik. Mm -hmm. Maar, uh, ja, veel zal afhangen wat er volgend jaar gebeurt. Nee, die nieuwe auto's, mm -hmm. hoe Red Bull daaruit komt. Ja. Wel uh, wat techneuten van Mercedes overgenomen. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. ja. Ze hebben er honderd benaderd, hè, hoor ja. ik. En uh, allemaal uh, dubbele salaris geboden. En, uh, ja, er die, die zijn er ook al een stuk of wat uh, overgestapt in naar Red Bull. En, ja. Ja, ze moeten natuurlijk die motor... Uh, allemaal voor het motormanagement. Ja. En, uh, ze moeten straks zelf die motor in elkaar uh, zetten. Met, met Op de achtergrond nog steun waarschijnlijk van Honda. Ja. Maar uh, ze hebben daar toch uh, enorme goede... Uh, uh, techneuten voor nodig ja. uh, om dat te doen. Want, ja, en, en, en dat proberen ze weg te halen bij Mercedes. Ja. Heel slim, want... Uh, de beste zit daar, volgens mij. Ja, ja. ja. ja dus, dus het zou zo maar... Omdat er dus ook een stop zit op die ontwikkeling van die motoren... Ja, ja. Uh, denk ik, uh, ja, dat is logisch nadenken... dat je dan op een gegeven moment toch uh, in de buurt moet komen van uh, Mercedes... Zeker ja, omdat de, absoluut, absoluut. Dat de kansen denk ik volgend jaar ja. natuurlijk met die nieuwe auto's en het stoppen van die technische ontwikkeling ja. van die motoren dichter bij elkaar nee, moeten gaan Ja, Ja, dat is waar. Ja, God, uh, kijk, Mercedes is natuurlijk een geoliede machine. Hm. Die, die maken zelf die auto en bouwen zelf die motor. Dus dat, dat, dat past uh, naadloos in elkaar. Hm. En bij, bij Red Bull is het toch: uh, Red Bull maakt die auto en uh, uh, op dit moment Honda maakt die motor. Hm. Maar zie ik met dat zelf hoor, dus, dat, ze uh, dat het ook heel goed uh, bij elkaar gaat passen. Maar, nou. uh, moeilijk te zeggen, moeilijk te zeggen. Ja, um, dan uh, is er ook nog uh, een heftige gebeurtenis uh, geweest het afgelopen weekend, uh, rondom een voetballer van PSG. Ja, klopt ja, Savie die uh, zat in de bus, werd gebeld door zijn eigen vrouw, heb ik begrepen. En uh, die kreeg te horen dat er een overval uh, gaande was. Dus die is als een gek uh, met een beschikbaar gestelde auto. Uh, bij, ik dacht ze bij VVV speelden dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hij uh, kreeg een auto in de uh, hub naar Amsterdam gereden. En uh, ja, toen was inmiddels de politie ook al ingelicht. Dus hij komt eraan en kreeg te horen dat zijn vrouw uh, en zijn uh, drie kinderen... Uh, allemaal vastgebonden waren geweest. En uh, ja, schandalig. Ik bedoel... Uh, het gebeurt al een beetje in, de, in het buitenland. Het is ook mm -hmm. gebeurd met de voetballer van uh, Paris Saint-Germain. Uh, uh, die ook uh, een overval heeft gehad op zijn huis. Mm -hmm. Terwijl hij weg was met, met, om te voetballen. Dus het is te hopen dat, dat, niet een, een, een, uh, dat het niet meer zal gaan gebeuren. Hè. Ik bedoel, ja, iedereen weet wanneer, uh, wanneer die voetballers uh, moeten, moeten aantreden. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, anders worden de clubs gedwongen om uh, eventueel beveiliging in te stellen. Hè? Dat, ja, dat zal toch ook uh, wel heel eerlijk zijn als het die kant op zou gaan. Ja, ja, ja. ja, het, het, is, uh, ja het is behoorlijk heftig Ja, het is uh, behoorlijk ja, heftig. Ik weet niet waarom nou juist die Zahavi werd, uh, werd uh, uitgekozen. Want je, het kan natuurlijk ook zijn dat hij heeft op sociale media heeft gepronkt met, met, met, met, met, met duurhorloges. Dus ik noem maar wat. Uh, mm -hmm. kijk, daar kijken die gasten ook allemaal naar. Hè? Ja. Ik bedoel, het is niet zo slim om dat, uh, om dat te doen natuurlijk, maar... Kun weet niet of je dat gedaan hebt hoor, maar nee. dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja, eh, nog iets wat actueels is, wat je opgevallen is? Nou nee, is? Uh, dat voetballen, nou ja goed, uh, je had natuurlijk de klassieker oh. hè, afgelopen weekend. Uh, feyenoord Ajax. maar ja goed, uh, Feyenoord is, uh, ja, die behoort eigenlijk niet meer tot uh, de van Nederland. Tenminste niet met dit voetbal wat ze nu spelen. Hm. En ze missen daar enorm het publiek, hè. Ik bedoel, uh, het publiek kan ze nu wel eens opstuwen uh, tot grote daden, maar ja... Uh, het was wel heel makkelijk uh, hoe Ajax nou won. Twee eigen doelpunten natuurlijk van Feyenoord. Maar, want Ajax speelde ook niet goed. Maar ja. Uh, ja, Feyenoord speelde nog een stuk slechter eigenlijk. Ja. En zo was het. Ik bedoel, nou ja, en, en Ajax is ook kampioen. Dus uh, kijk, onderin is het nog leuker. Daar gaat het nog ergens om. Ja. Maar uh, dat kan ook leuk worden de komende twee wedstrijden. Ja. Ja. We krijgen er twee achter elkaar, hè? Donderdag en vrijdag. Uh, en, en, donderdag en uh, zondag. Een ja. zondag, ja. Ja, ja zijn het de laatste twee ronden. Okay. De laatste twee ronden, ja. Ja. Ja. ja. donderdag en vrijdag was een beetje lastig geweest. Ja, twee. <laughs> Ja, maar donderdag is donderdag inderdaad. Ja, do ja Dan gaat het beslist worden, ja. En, uh, en de zondag. Het ja. Ja, zijn twee uh, speciale dagen. Ja, ja. Um, nou ja, goed. Het is even het, uh, actuele, want, ja, ja, het is actuele... Het is half 11, dus daar dus, ja, ja, dus, uh, ja, ja, moeten we ja, toch ja. wel iets uh, ja. dan over uh, zeggen. Um, zo dadelijk pakken we de draad op. Want we waren uh, gebleven ergens uh, bij de Olympische Spelen. Ja, inderdaad. Ja, uh, oh, ja, ja, ja. <laughs> ik, uh, ik slik even wat weg. Dan gaan we even nog een stukje muziek uh, draaien. Is goed, ja. De Mix. Met de assistentie van uh, Arita Franklin. de Eurythmics samen met Arita uh, Franklin. Uh, we hadden het uh, voor het actuele onderwerp, want het, uh, ja, het is half elf, dus in dat opzicht uh, denk ik, ja, Hans zit er toch. Kunnen we hem uh, natuurlijk nog even arresteren voor het, uh, voor het actuele uh, nieuws. Maar uh, we waren gebleven, uh, want je had het in uh, 84 had je het over die tendies, hè? En die, uh, die technische technologische ja. ontwikkelingen ja. en noviteiten ja. die we toen gebruikten om uh, de stukken ja. door uh, te sturen. In 88 uh, konden ze in Nederland beter kijken wat er ging gebeuren, lagen jullie allemaal lekker op een oor. En vervolgens werd er gezegd, ja, Ben Johnson heeft doping gebruikt. Ja, ja, ja, ja. Dus dat, want dat, dat, dat is ook zoiets. Die technologische ontwikkeling, die stond natuurlijk ook niet stil, denk ik, tussen 84 nee, en 88. Nee, nee, nee, nee. Goed, in, in Barcelona en Atlanta, de, de laatste twee Olympische Spelen die ik meegemaakt heb, ja, ik toen had je natuurlijk al veel meer uh, computerwerk en betere computers, snellere verbindingen nog. Uh -huh. En uh, ja, fotografisch ook heel belangrijk. In 1996 uh -huh. Atlanta kan ik me herinneren dat uh, daar voor de eerste keer zijn we, uh, digitale foto's werden verstuurd uh -huh. door het ANP. Uh -huh. uh -huh. Dat was tijdens die, die, die uh, uh, volleybalfinale van... Ja. De, van uh, en uh, dat was voor de eerste keer dat ze niet meer met een machine, met, met een... ...die draaiende machientjes zo'n fotootje doorsturen... ...maar echt digitaal, maar ja. net zo snel eigenlijk als je, als je verhaal doorgestuurd gestuurd wordt nu... Ja. En dat was in 96, dat is 26 jaar geleden, dat uh, toen die digitale fotografie ook doorbrak. Mm, zeg maar. Ja, en uh, dat is natuurlijk uh, wel uh, een, een, een vooruitgang, denk ja, ik natuurlijk, tuurlijk, Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Nog steeds niet zoals je het nu kent, met, met die telefoons en uh, mm -hmm. dat je alles uh, uh, op zak hebt, uh, in je broekzak eigenlijk. Ja. Maar uh, ja, we hadden toen nog van die hele grote mobiele telefoons, he, maar mm -hmm. we konden wel mobiel bellen. Ja. Maar je, je, je sleepte wel met zo'n heel groot apparaat. Ja, een koelkast uh, in je ja, binnenzak. Ja, ja, zoiets ja, ja, ja, ja, werd er wel uh, ja, ja, gezegd. Ja. Maar jij was wel heel blij dat je zoiets had. Want ja. Ja, je kon altijd contact onderhouden met het thuisfront natuurlijk. Ja, ja. He. Je hoefde niet meer een, een telefoonsteller ergens op te zoeken. Ja. Uh, de sporten, uh, want in 1984 had je de, de, de randverschijnselen. Uh, was het uh, vanaf 1988 echt serieus uh, toch ook echt de sport zelf? Ja, nou, toen ben ik meer op die sporten gaan richten. Ik heb heel veel zwemmen gedaan. Ja. En uh, onder andere in uh, Seoul hebben uh, een paar mooie dingen meegemaakt met Anthony Nestie, de, de, ja. de Suriname, die daar plotseling, uh, uh, zeg maar, die, die vlinderslag won. Hmm. En uh, ik, ik ben een goede Amerikanen die wisten absoluut helemaal niet waar Suriname lag, bijvoorbeeld. En, uh, <laughs> ja. Ja, dus het was wel mooi om die een beetje te helpen, zeg maar. Ja. En, uh, ja, die, die, die Nestie was ook uh, verbouwereerd dat hij daar won. Want hij, hij won, dacht ik, uh, uh, met Biondi, uh, ja. Ja, ja, ja, Biondi. Ja, met Biondi, dat was de grote man van die Olympische Spelen. Ja. Dus dat was, dat was heel mooi. En uh, toen was Nederland qua zwemmen nog niet helemaal. Uh, die kwamen pas iets later, met Pieter van de Hogeband en Inge de Bruin. Mm -hmm. Maar uh, ja, in een enorme, een enorme zwemhal met 10.000 toeschouwers was het toch wel aardig om uh, zoiets te doen, ja. ja. ja uh, Nederland is er toch al een beetje in de zwemland uh, geweest, Altijd? Uh, ja, ah, ja. want uh, wie uh, zwommen er toen in, uh, in die tijd, hein, 88 een uh, beetje? Marcel Wouda, die, uh, die uh, was toen, uh, ja, en je, je, je had uh, uh, Annemarie Verstappen, die uh, was ook wereldkampioen geworden een keer. Mm -hmm. en, uh, ja, zo had je er nog wel een paar die ook wel goed waren, zeg maar. Maar ja, net niet genoeg voor de medailles, zeg maar. Ja, over 84 gesproken, want dat is nog even ervoor. Daar hadden die zwemsters ook resultaten geboekt. Daar heb ik nog wel een grappig verhaal over. Ja, ja, ja. Het is Jolanda de Rover. Die heeft in 84 bij de rugslag een keer goud gehad. Maar haar vader... Ari erover was een collega van mijn, uh, van mijn vader bij uh, uh -huh. de verzekeringen in, uh, in Amsterdam. Uh, ja, natuurlijk, die gaan er dan op, op een gegeven moment uh, kijken wat Dochterlief uh, uh, deed. Tuurlijk, tuurlijk. maar uh, die Adi uh, erover, die lag niet zo goed in de groep. <laughs> en ik uh, kwam de volgende dag binnen, was het zo. So heb je, uh, lekker naar je dochter... je ziet uh, de Olympische kringen om je ogen zitten... bij mij, zoals dus Ja, dat was wel heel leuk... maar... Uh, dus in dat opzicht... Uh, is dat wel het verhaal wat ik uh, begrepen heb... Uh, uit uh, de overlevering van mijn vader... want die, ja, die heeft ja, uh, met ja, die man ja, gewerkt. Nou, dus, mooi, mooi, mooi. Ja, ja. Yeah. Uh, maar dat... Uh, dat, dat die heeft niet in 88 uh, meer meegenomen. Nee, volgens mij niet. Nee, nee. Nee, nee, nee, maar maar, maar uh, als we dan uh, kijken in die Olympische Spelen die daarna een uh, volgend jaar... toen kwamen toch inderdaad die namen ook opzetten. Ja, ja toen kwamen die namen op, uh, inderdaad, van uh, Pieter van der Hogeband. 96, in voor het eerst. 96 is. inderdaad, uh, ja. heb ik toen, uh, toen nog wel eens die zwemmen daar... Ja, die, die, uh, die waren natuurlijk heel goed. En, uh, en later had je nog veel meer uh, grote namen he, in dat zwemmen. Ik bedoel, uh, wat ook heel leuk was, denk ik... Um, uh, is de ontwikkeling van het, van het volleyballen he, wat ik gedaan ja, heb. Ja. Uh, vanaf het begin eigenlijk met Martinez in Amstelveen. He, die was zo'n groep. Het bankrasmodel. Het bankrasmodel he. inderdaad. Ja. En er was zo'n groep die waren zo fanatiek. En uh, ja, die, die wilden gewoon uh, de wereld op, uh, bestormen. Ja. Met rondzwerven voorop. En uh, ja, het waren allemaal hele goede volleyballers, maar ja, uh, voordat je de wereldtop bestormd hebt, dan moet je nog wel wat uh, doen natuurlijk. Ja. Maar die gasten hebben keihard, keihard gewerkt. Uh, nou, ja, Heb dat je kom... dat ook van nabij gevolgd eigenlijk, uh, dat, die hele ontwikkeling ja, van, uh, uh, uh, van uh, dat volleyballen uh, Ja, ja, ja. In het dat, dat eigenlijk, zich, ja, ja. Ja. Met Martínez, uh, toen zaten die gasten allemaal bij één club en uh, ook nog wel Europa Cup gedaan in Oostenrijk, kan ik me herinneren een keer. Mm -hmm. En, uh, was dat toen al wereldtop, uh, die Martinez waar je het over had? Of die kwamen steeds verder, is, ja. zeg maar. En, uh, nou ja, in, te, in, in, in Barcelona in 1992 werden ze gewoon tweede. Ja, achter ja. achter uh, Brazilië, geloof ik. Uh, wat was het? Brazilië was het volgens uh, mij. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, ze verloren, dacht ik, van. Uh, uh, niet van, it nee, niet, niet van, van Italië. Brazilië nee, niet van was Italië. het volgens mij. Uh, nee, nee, nee. als? Nee. Nee, ik weet niet meer. Cuba zou kunnen, keep Cuba, maar... Nee, nee ja, ik hou vast aan Brazilië, maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Nou, in ieder geval, ze de tweede daar. Dat dus was ja. toch wel heel erg goed natuurlijk. Hè, want, nee, ze versloegen Cuba in de halve finale toen, ja. ja. En uh, uh, toen met Italië, dacht ik... Uh, nou ja, goed. Ja. In ieder geval... Ja, nou ja, goed. Ik wil er het, het maakte voor hun... Uh, uh, zij ze nog meer energie erin steken om toch die... Die top te bereiken, dat ja. hebben ze gedaan in 1996. Uh, was geweldig. Was jij daarbij, of niet? Ja, ik zat, uh, zat in de hal, ja. Ja. Ja? Ja, ja, uh, ja, we, ja. Werden ze dus ook gek, denk nou, ik? Nou uh. ja, het was natuurlijk een uh, geweldige overwinning op uh, Italië. En het was uh, enorm spannend. En het ging op het laatste punt. En, uh, het was s'avonds om, uh, dacht ik dacht, 9 uur in Nederland of zo. Ja, die verhalen moesten heel snel gemaakt worden. Want ja, om 11 uur gaat zo'n beetje die krant dicht. Dus dan... Uh, nou ja, en uh, s'avonds werd er nog wel een feestje gevierd. In. Toen was ook de Heineken, Holland Heinekenhouders gesproken in Atlanta. Mm -hmm. En toen heb ik nog een, een aanvaarding gehad met, uh, met die hockeycoach, uh, uh, Roelof Oldmans. Want die, ja. die, die haalde ook uh, goud hè, ja, in, ja, ja. in Atlanta. Ja. En toen, ging het, uh, toen zei ik tegen die Oldmans, <laughs> nou ja, kijk dat hockeygoud stelt eigenlijk gewoon helemaal weinig voor. Ik bedoel, er <laughs> zijn... Er zijn zes uh, landen die een beetje kunnen hockeyen. Maar er zijn 150 uh, landen die goed kunnen... Of die volleyballen. Er, over, er wordt overal gevoetbald. Ja. Ik zeg, en er wordt, in zes, zeven landen wordt het een beetje goed gehockeyd. Nou, hij werd toch kwaad, zeg. Hij ja. goh, wij doen er ook een heleboel aan. Ik zeg, ja, dat zal wel, maar... Uh, Kijk, 1 uh, op 6 heb je meer kans om een uh, gouden medaille te winnen dan 1 op 140. <tie> <Ja. tie> dat nam je me niet in dank af. We me ja, ja. bijna aan daar. Maar ja. Ja. goed, uh, een half uur laat vonden we weer een biertje te drinken. Hoor. Daar is, oh, het, is het, wat... is het uh, toch weer goed gekomen ja, tussen jou tolle. en, uh, en, uh, en Roland Rondmans? Ja, ja, ja. Ja. ja, maar hij kon er heel erg nee. slecht tegen, dat zei Ja, want die hockeyers die halen daar ook goud in. Ja, die halen goud Even over die Olympische Spelen gesproken. Want jij was niet de enige uitstandwoord die daar rondliep. Nee, in 1984 nee, nee. liep daar Wim Bichel rond. Ja, Wim en in 1996 liep Maarten Koper daar ook rond. Maarten Koper, ja, die was fysiotherapeut bij, bij de Hongballers. Ja. Ik heb hem toen daar niet gezien, hoor. Want ik volgde ja. dat Hongballer ook niet echt. Nee. Dus uh, ja, dan, ja, er lopen tienduizenden mensen rond. Dus... Ja. Het was wel heel raar gaan als je elkaar tegenkomt... ergens in het centrum van Los Angeles. Maar, ja. Nee, ik heb hem daar niet gezien, maar... Uh, uh, ik weet wel dat hij daar geweest is. Ja, hij ja. Uh, was de fysiotherapeut bij de hondballers, ja. ja. ja. Uh, dat, ja de hondballers, heb je die, die, die, die denk ik van de zijkant een beetje bekeken? Want de hondballer ja, heb je nooit nou ja, echt gedaan, uh, toch? Nee, kijk, uh, het is geen sport uh, die, uh, die erg uh, groot is in Nederland. Zeg maar, hè. En toen hadden ze ook nog uh, geen grote kansen op een medaille, dus... Ja, dan volg je dat niet. Ik heb wel eh, sporten als schieten en, en uh, uh, het, boos schieten en zo gevolgd. Hm. Ja, omdat de Nederlanders waren die misschien een medaille haalden. Daar, weet hm. wel. Zo hm. gaat dat. Je bekijkt gewoon per dag uh, wat, wat er speelt en uh, dan ga je daar maar eens heen. Ja. Even over dat tijdvak uh, gesproken. Want in 88 zie ik ook bijvoorbeeld meegevaren tijdens de specerijenrace... Ja, klopt. Ja. Nou ja, goed, ik, uh, van Rotterdam in, in, in naar het uh, Ik heb in het begin al wel voetbal gedaan. Hè. Mm. Twente die heb ik gevolgd uh, veel mm. Maar uh, ik ben met het voetbal gestopt. omdat uh, uh, Ze kregen toen het, een keer het idee om een verslaggever mee te sturen met een trein. Van, van, uh, van Amsterdam naar Rotterdam. Mm. Met, met de Ajax-supporters. En dat vonden ze wel een mooi verhaal. Van, uh, ja. nou, dan ga je met die trein mee en dan maak je daar een mooi verhaal van. Nou, ik heb de grootste idioten gezien in zo'n trein. Eenzellige zou ik wel zeggen. En we kwamen ja. daar aan bij, bij Rotterdam Zuid. <laughs> en daar stonden nog uh, 600 uh, eenceligen <laughs> die gasten op te wachten. Dus je had 1200 ja. uh, eenzelligen die <laughs> tegen elkaar. Ja. Met een hoop politie ertussen. Dus wel 1200 cellen. En je in die de... trein, ja, dan voel je je ook niet zo uh, heel erg. Uh, uh, uh, goed, want ja. Uh, ja, die, die gasten die kunnen ze allemaal ontploffen. Als, je, als ze weten dat jij een journalist bent... Dan, uh... moest, je, moest je er ook niet uh, mee te koop lopen, denk ik? Nou uh... ja, ze hadden wel door dat ik af en toe wat opschreef. En, mm. Uh, mm. Ja, ja, je bent toch geen journalist? Nee, dan ben je gek, joh. Nee. Maar mm. ja... Dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik gestopt ben met, uh, met, het, met, het, met het voetbal ook. En toen ben ik eigenlijk inderdaad andere sporten gaan doen, uh, ja. waaronder ook zeilen. Ja. Want ik had in 1984 uh, al uh, de, uh, de gouden medaille van Steven van der Berg ook gevolgd ja. op het water en zo. Ja. En, uh, dus zeilen deed ik al een beetje. En uh, nou ja, die specerijenrace uh, is eigenlijk wel een mooi verhaal, dat was dus ja. in 1985 uh, en... Uh, uh, die specerijer is werd een keer in zoveel jaar uit Rotterdam naar de Azoren gevaren mm -hmm. en uh, nou, daar deed ook een, een gozer mee uit, uh, uit Friesland en die kwam mm, bij ons op de redactie met het verhaal van: uh, er kan een journalist mee varen en dan om daar een leuke, leuke verhaal over te maken. Mm -hmm. Dus dat heb ik toen gedaan mm -hmm. en uh, uh, dat was in uh, uh, ik denk 88, ja, 88 denk ik. En uh, toen, uh, de, dus de, naar, naar de Azoren gevaren vanaf Rotterdam. Mm -hmm. En toen, kwam, uh, toen was Dirk Nauta met de Equity and Law 2... Die was toen goeie bezig schipper met volgens de, mij ook ja, geweest. Ja, goede schipper uit, uit Friesland. En die was bezig met de voorbereidingen voor de... Vo, de niet de Volvo Ocean Race, maar toen heette het al de Whitbread Round the World Race. Ja, hangen. En um, die hadden toen ook een... een uh, uh, Wedstrijd uh, als voorbereiding op zeg maar, die, uh, die Whitbread. En dat ging in december van uh, Cadiz in Spanje naar, uh, naar uh, de Dominicaanse Republiek. Nou, daar kon ik ook niet op meevaren. Toen, toen heb ik twee uh, grote zeiltochten gedaan in, uh, in dat jaar. Plus ja. nog eens de Olymp Olympische Spelen uh, tussendoor even in, uh, in, uh, in Seoul. Ja. Dus toen was ik echt een half jaar weg. Dat was, uh, ja, toen was ik heel weinig thuis. En, uh, ja, dat waren mooie tijden. Ik bedoel, ik heb prachtige dingen meegemaakt met uh, die racers. Ah. Ah. Ik vroeg ook, uh, voor, uh, voordat we uh, eigenlijk uh, begonnen... Uh, zeebenen, had je die uh, wel voor die specerijen? Nee, had ik niet. Nee, ik, uh, ik heb er heel, uh, ik heb er heel uh, weinig uh, probleem mee gehad. Ik ben eigenlijk nooit ziek uh, geweest. Wel met uh, één keer in Zuid-Amerika toen... Uh, uh, want ik volgde ook de witbreed aan de World Race... eigenlijk over de hele wereld. Kon ik ook een keer meevaren met, met, met die equitialo. Een klein stukje van Punta del Este in, in Uruguay naar, uh, naar Argentinië. Naar, uh, er moesten even wat dingen aan die boot gedaan worden. En toen kwam je in, in, in, in, in, in, in een water, wat heel erg kleine golfslag en zo. Ja, Toen ben ik heel ziek geweest. Maar dat is eigenlijk de enige keer. Raar eigenlijk, ja, dat je van die ja, kleine rotgolven ja. is, dat je daar en, nog Ja, maar je maar hebt die, die, die grote golven op de, op de oceaan, daar heb je eigenlijk niet zoveel last van. Hm. Hm. Wel winkel 7 of 8 meegemaakt, hoor. Ja. En uh, dan ging het wel hard allemaal, maar uh, eigenlijk weinig problemen mee God. Ja, uh, dat, uh, dat is het water uh, een beetje geweest. Ja, het water ligt hier ook voor ja, de deur. Ja, het water ligt hier ook. Ja, dat waren, waren een mooie tijden. Uh, maar die oceaan is wel een uh, apart uh, belevenis om dat mee te maken, hoor. Ik bedoel, weet je wat de hm. nee. de is een skool is? Nee. Een skool is een plotseling een verandering van het weer... Ah. Uh, prachtig weer hè? zoals nu, ja. blauwe luchten. En uh, opeens uit het, uit het niets zie je een, een donkere wolk aankomen. En ja, daar, daar, daar zit dan een tien minuten uh, kwartier zit daar een puis wind zou erin kunnen zitten. Dus we hebben het een keer meegemaakt met die, met die equity en midden op de oceaan. Hm. Er kwam zo'n uh, uh, skool aan. En uh, Dirk Nauw, dus we gaan een reeven. Dus het zeil iets naar beneden. Ja. Dat hebben we toen gedaan. En toen viel het eigenlijk nog wel mee. Maar de volgende dag kwam er nog een. <lacht> nou, laten we, laten we nou, het zeil er maar opstaan. Maar die was, die was veel heviger. Ja. Dus die boot, die boot die, die, die, die, die ging helemaal aan de zijkant. zo Met zijn giek in het water. Mm -hmm. Ik denk, nou, het, want wij waren net eigenlijk naar beneden. We hadden die shifter op zitten. Dus ik lag net in die kooien. En ik hoorde hem hoop geschreeuw en ik voelde die boot helemaal zo. En dus, dus zij, ik denk, nou, dit, dit, dit, dit was het dan, hè? Ik bedoel, dat was, was mooi om mee te maken. Maar ja, we gaan, we gaan er gewoon aan. Maar op een gegeven moment hadden ze hem toch weer uh, recht gekregen. Maar hij lag, hij lag bijna op, uh, op 45 graden. Dat was echt uh, behoorlijk. Goed, uh, we zijn. Uh... Bijna aan het eind van deze eerste uur alweer ja. gegaan. Ja, het gaat hard uh, als ja, je op het op een gegeven hard, moment ja. uh, daarover uh, hebt. Uh, laten we nog even uit het rijke Nederlandse muziekverleden putten. Uh, doen we met The Golden Earring en Buddy Joe. Buddy Joe.